3 uur, het NOS Journaal, Renate Evers. Het Centraal Planbureau heeft de verwachting voor de economische groei in dit jaar naar boven bijgesteld. Het CPB ging uit van 1,5 en dat is nu 1,75 geworden. Vooral dankzij een sterkere groei van de internationale handel. De inflatie valt dit jaar naar verwachting met 2 procent hoger uit dan de eerder becijferde 1,5 Olie en andere grondstoffen zijn duurder geworden. Daardoor daalt de koopkracht iets meer dan verwacht. Op 22 maart komt het CPB met de definitie verraming. In Egypte wordt verwacht dat de Hoge Militaire Raad vandaag bekend maakt wie er in de nieuwe regering komen die het land zal leiden tot de verkiezingen. Uit uitgelekte namenlijstjes zou blijken dat op essentiële posten... als buitenlandse zaken, binnenlandse zaken en financiën... de ministers blijven zitten die al onder oud-president Mubarak dienden. Dat sluit op veel verzet van Egyptenaren... die alleen maar nieuwe gezichten willen zien. Intussen bereiden studenten een nieuwe betoging in Cairo voor... waarin ze onder meer het vertrek van de voltallige interimregering eisen... Als dat niet uiterlijk morgen is gebeurd... willen ze donderdag een grote zit-in-actie houden op het Tahirplein En vrijdag een nieuwe massabetoging in de hoofdstad. In Amsterdam woedt brand in twee loodsen van een chemisch opslagbedrijf... in het westelijk havengebied, de brandweer. Het zijn twee loodsen, één loods met rubber en één loods met cacao. Die staan in brand. Nou, zoals je ziet komt daar inderdaad een enorme rookpluim van af. Die rook trekt vooral richting de Zaanstreek. Dus daar kunnen mensen last hebben van de rook. Ofwel dat ze echt in de rook staan of dat ze het ruiken, dat het erg stinkt. Wij adviseren die mensen om in ieder geval ramen en deuren gesloten te houden uit voorzorg. Een loods met chemicaliën wordt nat gehouden. Bij de brand in Amsterdam zijn geen gewonden gevallen, zegt directeur Hennep van het bedrijf Diergade Chemical Storage. Zware waren uh, ruim op tijd, konden ze weg. We hebben alle belendende percelen, alle buren gewaarschuwd meteen. Brandweer gewaarschuwd. Er zijn ook geen uh, gewonden, zou ik maar zeggen. Geen medewerkers zijn veilig. Toen de brand rond 12 uur uitbrak... waren er volgens de directie dakdekkers aan het werk. Maar het is onduidelijk of die de brand hebben veroorzaakt. De brandweer Kennemerland heeft nog geen gevaarlijke concentratie... schadelijke stoffen gemeten.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 Het weer droog en vrij zonnig, maximaal in het zuiden rond 3 graden. In het noordoosten vriest het licht. Vannacht vriest het in het hele land. Morgen bewolkt en in de middag vanuit het westen regen en natte sneeuw. En het wordt dan 1 tot 5 graden. En dit is de ANBB-verkeersinformatie. Door een ongeluk veel vertraging op de A4 richting Den Haag. Daar staat tussen en Leidschendam 11 kilometer. Bij Leidschendam is de rechterreis ook afgesloten. Rijdt u nog in de regio Amsterdam kunt u het beste omrijden via de A44. Op de A20 in de richting Hoek van Holland. Daar staat voor Nieuwkerk aan de IJssel 4 kilometer file. Er ligt olie op de weg. Daardoor is bij Nieuwkerk aan de IJssel de rechterreis ook afgesloten.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 Geen megastallen, maar mededogen. Kies partij voor de dieren. Dit is Radio 1. EO: Dit is de Dag. Thijs van den Brink en Elsbert Gruteke. Fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Zometeen aandacht voor de houding van CDA Ad Kaland in de Eerste Kamer... toen zijn partijgenoot Ruud Lubbers premier was. En tegen half vier gaat Gert-Jan Segers, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie... met iemand een appeltje schidden. Gert-Jan, met wie ga jij straks in debat? Dat is George Haring. En wie is George Haring? George Haring, ja, wie is dat? Dat, <laughs> dat is de baas van Wim Berkelaar die we net in de uitzending ja, hadden. Ja, klopt, klopt. Hij is de directeur van het uh, documentatiecentrum Nederlands Protestantisme. Um, hij heeft een uh, artikel geschreven en gezegd... confessionele partijen hebben een probleem. Sterker, de ChristenUnie heeft een probleem. Dat was naar aanleiding van een debat over of er nou islamitische partijen moesten komen uh, of niet. Hij zei nou, confessionele partijvorming of partijvorming op basis van een religieuze overtuiging... dat is iets van voor 1960. Ja, maar ja, laat dat, jij, niet, dat laat jij je niet gezegd. Dat kan ik niet over dat is duidelijk. Goed. Ja. Dat straks, maar eerst een reportage over CDA-senator Ad Kaland. Het gaat erom spannen bij de statenverkiezingen... als we de peilingen tenminste mogen geloven. Want het is niet uitgesloten dat de oppositie... haar meerderheid behoudt in de Eerste Kamer. Een nachtmerrie voor premier Rutte... want de senaat laat steeds vaker zijn tanden zien. Twintig jaar geleden gebeurde dat voor het eerst. Premier Lubbers had het toen regelmatig aan de stok... met senator Ad Kaland. Luistert u naar een reportage van Maarten Hag... Friese Koop, Wiegel. Weet u het nog? De nacht van Wiegel? Het tegen van de VVD-senator bracht het tweede kabinet kok ten val. En het is een icoon geworden van verzet tegen het kabinet vanuit de Eerste Kamer. Tot twintig jaar geleden was dat een bedaagde club van hoge heren. Met mooie titels waarvan niemand precies wist wat ze nou eigenlijk deden. Maar daar kwam verandering in toen het derde kabinet Lubbers aantrad in 1989... Lubbers zou veel te stellen krijgen met de fractievoorzitter in de Eerste Kamer van nota bene zijn eigen CDA. Zijn naam? Ad Kaland. Een groot enthousiasme is er bij de fractie beslist niet. Wat uit dit voorstel blijkt, dat is in ieder geval dat er eh, weinig begrip is voor de grote bezwaren die op meerdere terreinen lagen die de Eerste Kamer de vorige keer had k keerde zich bijvoorbeeld tegen de verhoging van het huurwaardeforfait... omdat daarmee te teveel gepakt zouden worden. Een politieke opstelling die premier Lubbers woedend maakte. Om bij wetsontwerpen te zeggen, wij hebben het tegen het licht gehouden... en het totaal van de afwegingen, inclusief de politieke, in volheid meegewogen... leidt ons tot een negatief oordeel. Dus nee, dat is beter voor de samenleving. Lijkt mij een ernstige bedreiging voor ons bestel. Dat moeten we dus niet gaan doen. Als er geen overeenstemming is met het parlement dan komt het niet tot stand. Zo simpel is het. En ik vind het jammer dat men zo weinig met dit onderdeel... van ons parlement rekening heeft gehouden. Maar wat was Kaaland voor een man? En wat bezielde hem om zich te keren tegen zijn eigen premier Lubbers? Egbert Schuurman, destijds senator voor de RPF... en Jos van Gennep, die deel uitmaakte van Kalands CDA. Kaaland was een self-made man. Eerlijk, recht door zee... En zeer capabel in de politiek. Een geweldig spreker. Als hij naar de katheder liep, had hij een klein zakboekje bij zich... waar een paar aantekeningen op stonden. Maar hij keek er tijdens de spreker niet eens naar, En je bleef geboeid luisteren naar die man. Het was een wat provinciale, soms wat boerse, stijve man aan de ene kant. En van de andere kant... Een rasbestuurder als gedeputeerde van uh, Zeeland. En daar vandaan ook de naam van de onderkoning van Zeeland. Hij had in elk geval geen uh, uh, academische titels. En velen in de Kamer die hadden wel een titel. Hij kon ook wel de spot drijven met al die titels. En daar had hij ook gelijk aan. Het boerenverstand dat hij gebruikte, dat was uh, zeer respectabel. En hij had wat te zeggen, had een eigen standpunt, was wat tegendraads. Namens het volk, als volksvertegenwoordiger. En dat werd ook. Uh, buiten de Eerste Kamer wel gewaardeerd. Want in de pers en vooral bij de kiezer werd Kaland hoog gewaardeerd. Een man van het volk dus, in een kamer vol deftige heren. Maar waarom toch die weerstand tegen het derde kabinet Lubbers? Dat had veel te maken met de coalitiepartner. Na zeven jaar werd de VVD ingeruild voor de PvdA... en dat zette kwaad bloed bij Kaland en zijn getrouwen. Er was een kleiner gedeelte, maar zeer invloedrijk die uh, grote moeite had met de samenwerking met de PvdA. Op twee belangrijke punten kwam het verzet erop neer. Enerzijds dat Kok onvoldoende bezuinigde... dus keer op keer kreeg Kok er ongenadig van langs. En op de tweede plaats uh, toch ook een aantal regulerende bepalingen waarvan hij vond dat die kwamen aan de eigen verantwoordelijkheid van de burgers. Verantwoordelijke mensen zoals hij ze zag, verantwoordelijke ondernemers, kleinere ondernemers vooral, die alsmaar beknot werden. Ja, hij had natuurlijk daardoor ook wel vijanden vooral in de eigen kring, in CDA. Er waren veel mensen die, die eigenlijk binnen het CDA niet erg gesteld waren op, op Kaarland, omdat hij zich zo scherp opstelde tegenover de eigen minister-president Lubbers. Dat was, dat was wel een echte strijd tussen Lubbers en Kaland. Dan overschrijden we niet de grenzen. Dan doen we datgene wat onze grondwettelijke plicht is. Voorzitter. Ik heb... Uh... Mag ik de Kaland, heer Kaland even iets vragen? Ik was er vorige week niet bij, maar dit punt begrijp ik niet. Maar er speelde nog iets, vertelt parlementair historicus Bert van der Braak. Op de plek waar het allemaal gebeurde. Nou, we zijn nu in de vergaderzaal van de Eerste Kamer... Toen Kaland hier fractievoorzitter was, ja, speelden zich natuurlijk allerlei debatten af. En Kaland die, uh, maakte het, het kabinet nog wel eens uh, lastig. Hier de, de herkenbare groene bankjes van de heren senatoren. Waar zat het CDA nou? Kaland? Rechts of links? Uh, ik denk rechts. Maar het, ja, het is bij de Eerste Kamer dus niet zo dat, uh, dat fracties uh, aan een bepaalde kant zitten. Of allemaal bij elkaar. Maar het zou wel gepast zijn, hè? Het zou zeker gepast zijn als hij rechts zat. Ik denk eerlijk gezegd ook wel. Want hij had een sterke voorkeur als. Uh... CDA-politicus voor een uh, samenwerking met de VVD. Dat zou je kunnen zeggen, maar hij was, vooral, hij was niet zo erg uh, geporteerd... van uh, de afspraken die bij de formatie werden gemaakt. Ja, hij vond eigenlijk uh, ja, al die afspraken... Ja, dat was wel begrijpelijk dat ze dat hadden gedaan. Maar de Eerste Kamer moest toch eigenlijk ook vrij zelfstandig... en onafhankelijk kunnen oordelen. Die weersin die kwam dus vooral tegen dat dichtgetimmerde regeerakkoord. Nou ja, hij noemde de CDA-fractie... Uh, die hij wel eens met stemvee. Dus ja, er waren afspraken gemaakt en eigenlijk... Uh, nou ja, moest dat dan alleen maar het regeerakkoord worden uitgevoerd via wetgeving. En daar maakte hij bezwaren tegen. Dan stond u waarschijnlijk daar, op het sprekersstoelte, onder koning Willem II. Ja, dat klopt. En tegenover het kabinet. Maar ja, een fractievoorzitter in de Eerste Kamer die voert over het algemeen het woord als het heel gevaar, gevoelig wordt. Dus ja, als er een conflict dreigt, dan komt de fractievoorzitter nog wel eens verklaren waarom ze nou misschien toch nog wel voor gaan stemmen. En meestal was het dan als Lubbers had gezegd van dat ze dat toch wel moesten doen. Lubbers moest vol aan de bak om zijn kabinet op de rails te houden. Bijvoorbeeld in juni 1991. Toen Kaland zich voor de tweede keer verzette tegen de verhoging van het huurwaardeforfait. De een noemt het rechtvaardigheid, de ander noemt het publieke gerechtigheid. Dat was een dramatisch moment. Het, uh, het verzet was zeer groot. Daar spreekt Lubbers uit, die zegt waar het visioen ontbreekt verwildert het volk. Maar ik weet dit. Bij de samenhang in de politiek gaat ontbreken... komt het volk om. En ik neem het niet voor mijn verantwoordelijkheid. Dat kwam natuurlijk verschrikkelijk hard aan bij Kaaland, Want de, juist deze referentie aan uh, de spreuken uit het Oude Testament... Uh, niemand, waarschijnlijk... Er waren maar vijf of tien mensen in de Kamer... die zo geverseerd waren in de talen k die, uh, dat dat dat tegen hem gebruikt werd. Dus dat is... Dat is heel hard geweest. Vanuit de vergaderzaal komen we nu in. Ja, Dit is de ministerskamer. Werd, werd hier nog wel eens achterkamertjesgesprekken gevoerd, tussen bijvoorbeeld ja. Lubbers en Kaaland? Nou, ongetwijfeld. Maar je hebt ook bijvoorbeeld hierboven de fractiekamer van het CDA. Als het echt heel dreigend werd, dan, dan werd ook wel een enkele keer zeg maar, het machtswoord uitgesproken. Dus van ja, gezegd van ja, als jullie nu dit wetvoorstel verwerpen, dan. Is er een conflict en, uh, nou ja, kies maar wat je wil: uh, het kabinet weg of uh, toch maar dit wetsvoorstel aanvaarden. Bijvoorbeeld bij het huurwaardeforfait. Ja, dat, als dat wetsvoorstel was verworpen, nou, dat was onaanvaardbaar geweest. En, nou ja, toen Lubbers uh, daarmee dreigde, ja, toen was dat voor, het, voor de CDA-fractie uh, reden om toch maar uh, daarmee akkoord te gaan. De dreiging van een conflict die zou kunnen eindigen met een kabinetscrisis, daar wenst mijn fractie geen verantwoordelijkheid voor te dragen. Kaland boog voor het machtswoord van Lubbers. Deze slag was dus voor de premier. Maar nog datzelfde jaar zag de zeeuw opnieuw de kans... om het kabinet in het nauw te drijven. Inzet was deze keer de hervorming van het zorgstelsel. Het zogenaamde plan Simons. Hij had als grootste bezwaar dat de financiën op een gegeven ogenblik... met betrekking tot de gezondheid niet meer te beheersen zouden zijn. Dat ze de pan zouden uitreizen. En hij wilde veel meer elementen erin hebben van de mensen die zelfverantwoordelijk waren. Daar gaf hij ook sprekende voorbeelden van. En dat bijvoorbeeld, dan had hij het over een, een zieke moeder met nogal wat kinderen in de buurt. Ja, als ze hulp voor goed kregen. Dan zeiden die kinderen van, nou ja, wij kunnen niet helpen, maar zouden ze die hulp niet vergoed krijgen, dan waren die kinderen heus wel bereid om die moeder te helpen. Het is ook een voorbeeldje, schaft, die dan uit de praktijk is. En zeiden, daar moeten we niet aan toegeven, daar moeten we vooral tegengas geven. Dat was dan denk ik weer een sterk argument. Als het nu zo is dat datgene wat bij wetgeving geregeld zou moeten worden, een dermate grote complexiteit heeft dat dat niet in één wet gevangen kan worden, dan zou deze Kamer tekortschieten als ze niet bij deze algemene maatregelen van bestuur betrokken wilden zijn. Ik heb... We Hoefde in die zin toch niet voor opgekomen te worden. Het klinkt net alsof er iets geweldigs gebeurd is vorige week. Maar dat stond al in de wet. Plan Simons, nou ja, dat is eigenlijk eh, wel door het CDA in de eh, Eerste Kamer de nek omgedraaid. werd niet zozeer echt tegengehouden doordat dingen verworpen werden... maar er werden allerlei eisen gesteld dat alles wat bij de uitvoering eh, aan de orde zou komen... moest ook nog een keer door de Eerste Kamer worden behandeld. Nou ja, dat heeft tot zoveel vertraging en, en, en moeilijkheden geleid... dat, dat uiteindelijk uh, dat hele plan van tafel is gegaan. De facto is op dat moment het plan Simons gesneuveld. Op dat moment moet je inderdaad zeggen... dat iedereen een zucht van verlichting slaakte van dit is dus van de baan. Het plan Simons ging dus niet door. Kaaland had deze keer met succes zijn tanden laten zien. En dat zou niet voor de laatste keer zijn... Maar eigenlijk had Lubbers het in zijn strijd met Kaland nog relatief makkelijk. Want weerstand van je eigen senatoren kun je desnoods de kop indrukken... door te dreigen met aftreden, zoals hij ook enkele keren deed. Maar als de oppositie straks de meerderheid krijgt in de Eerste Kamer... dan zit dat er voor Rutte niet in. Daar kan je denk ik geen compromis mee sluiten. Dus ja, als de oppositie echt vindt dat een bepaald wetsvoorstel niet acceptabel is... dan zullen ze daar gewoon tegenstemmen... Ja, als dat echt op hele belangrijke punten, bijvoorbeeld maatregelen in de sfeer van de studiefinanciering, eh, dan moeten er moeten natuurlijk bepaalde bezuinigingen worden gehaald. Nou, als de Eerste Kamer daar tegenstemt, ja, dan wordt het kabinet eigenlijk het regeren onmogelijk gemaakt. Ik zou me zo kunnen voorstellen dat ze dan tot de conclusie moeten komen van, nou we kunnen niet meer vruchtbaar samenwerken met het parlement. En we, ja, er moet maar een ander kabinet komen. De kans dat hij het dan overleeft eh, lijkt me niet zo heel groot. Als er geen overeenstemming is met het parlement, dan komt het niet tot stand. Zo simpel is het. Ja, nu moet maar simpel. Lubbes zal daar ongetwijfeld anders over denken. U hoorde Ad Kaland in een bijdrage van Maarten Hag.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 to stay around, so let's grow old together. We'll grow together, and yeah, this love will never. This old love. We we're moving on, moving right along. De Zootlo van Lior. Wie schildert er vandaag ons appeltje? Dat is vandaag Gertjan Segers, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. En Gertjan, jij wilt het hebben over de vraag of uh, christelijke partijen nog wel zinvol zijn in Nederland. Want... George Haring van het Nederlands Documentatiecentrum voor Protestantisme... heeft daar iets over gezegd. Ja, hij heeft een artikel geschreven. Uh, en dat ging dan aan de hand van de vraag van... hoe zou er nou een islamitische partij moeten komen? Zij van nou eigenlijk partijvorming op basis van een religieuze overtuiging. Dat is niet meer van deze tijd. Dat is ergens tot 1960 werkte dat. Uh, maar dat is passé. Um, en dus hebben we een, een uh, probleem. En omdat hij in debat was met uh, de ChristenUnie... zei hij, de ChristenUnie heeft een probleem. Um, en dat is maar de vraag. Het is maar de vraag of dit probleem van een, een, het uh, leggen van een directe link... tussen geloof en politiek, of in ieder geval het probleem daaromheen... Hm. of dat een probleem van de ChristenUnie is. Ik denk dat het uh, primair een probleem van het CDA is um, in dit geval. Want als je getalsmatig kijkt van hoe heeft nou uh, de conventionele partij... hoe hebben die het nou gedaan um, electoraal... dan zie je een enorme afkalving bij het CDA en de partijen daarvoor... Hè, dus die het CDA hebben ja. gevormd. Dus dat is een electoraal argument... Ja, en daar zie je inderdaad dat in brede lagen van de, uh, van de bevolking. mensen niet, katholieken of, of weet ik veel wie. Um, geneigd zijn om direct inderdaad, een partij als het CDA te stemmen. maar dat ze naar het kijken naar van, nou, wie dient mijn belang het beste. en dat hoeft niet per se um, het CDA te zijn. Het ja. zou het CDA kunnen zijn, maar dat is het niet. Maar bij de Christenunie en de SGP is iets anders aan de hand. Daar is namelijk sprake van gestage groei dan wel uh, stabiele positie. En dat is een groep christenen, orthodoxe christenen, die. Um, op basis van een, een, een uh, duidelijke overtuiging... bij een open bijbel, politiek willen bedrijven... en je ziet dat dat een uh, blijvende waarde heeft... Ja, en... en dat mensen zich daardoor aangesproken voelen. Dat is geen, valzals, geen valzals, vanzelfsprekendheid meer. Dat moet ik inderdaad George Haring toe, uh, toegeven. Het is niet zo dat iemand die lid is van een orthodox geformeerde kerk... automatisch een christelijke partij stemt. En ik vind dat winst. Ik vind het goed dat mensen zelf inderdaad, hun keuzes maken... En zeg van nou, dat zou inderdaad ook een ja. andere partij kunnen zijn. Okay. Maar. Nou nog één ding. Eén zin nog. Eén zin nog. nog. Twee. Zo'n christelijke partij is wel iets heel moois. Dus als George Haring zegt we zouden het moeten opgeven, dan denk ik dat we iets heel moois opgeven en dat is namelijk een plek, een platform waarop je een prachtige manier geloof en politiek met elkaar kunt verbinden. Oké, okay, nou laten we George Haring er eens even bijhalen. Goedemiddag, meneer Haring. Ja, die is er toevallig toch? Ja, hè? ja, ja, ja, goedemiddag. ja. We hadden u ook opgebeld, hè? Ja, goedemiddag. Ja, nou, Gertjan jan Zegen zegt van, uh, er is wel degelijk ruimte voor conventionele partijen, voor partijen gebaseerd op uh, godsdienst. Wij groeien nog en uh, wij zijn ook een mooi platform. Uh, voor de samenleving. Dus waarom ermee stoppen? Legt u dat eens even uit. Oké. Okay. Uh, in ieder geval, Gert-Jan, bedankt voor je, voor je reactie op mijn artikel. Uh, ik... Uh... Ik heb dat artikel geschreven omdat euh, ik het gevoel had... dat euh, de gedachte die de ChristenUnie heeft over de relatie tussen geloof en politiek... een relatie overigens die ik deel, hè, die vecht ik niet aan... Euh, dat die relatie toch min of meer als een vanzelfsprekendheid... aan de rest van de Nederlandse samenleving werd opgedrongen. Hè, en ik heb daarom verwezen naar de tijd van Abraham Kuyper, toen die gedachte van de relatie tussen religie en politieke partijorganisatie geïntroduceerd werd... En overgenomen is als structuur door eigenlijk het hele politieke spectrum. Dat die periode na 1960 is verdwenen en dat je inderdaad nog uh, politieke partijen hebt... die georganiseerd zijn op basis van levensbeschouwing. Maar dat we ook moeten zeggen, uh, het CDA zelf, uh, zeg maar, uh, een voorbeeld van het CDA onderstreept dat. Dat is natuurlijk een marginale groep aan worden. Er is nog maar een heel klein groepje in de Nederlandse samenleving die zich... Op die basis, zoals de ChristenUnie en de SGP doen, wil organiseren. Nou, nu stelt de ChristenUnie voor: laat de islam zich op dezelfde manier als wij organiseren. En dan zeg ik, maar dan begrijpen jullie niet dat. Uh, de moslims in de Nederlandse samenleving, moslims van na 1960, zijn... die organiseren zich zoals de meeste andere Nederlanders hmm. zich organiseren, namelijk op politieke thema's. Zo, even daar reactie Ja, even een reactie van Gretjan Zeller. Gretjan, jullie zijn gewoon een klein overblijfseltje. Bij de ChristenUnie gaat uiteindelijk toch ook wel gebeuren wat er met het CDA gebeurt. En roep nou niet nieuwe partijen op, om nieuwe groepen op, om zich op deze manier te organiseren. Dat is nee, kijk, bij eigenlijk... het CDA zit in een um, identiteitscrisis. Of die heeft uh, een probleem omdat zij losraken van de macht. Of die ieder moeite hebben om die machtspositie maar vast laat te houden. Het even over het en dat is. Ja, ja, en de ChristenUnie is natuurlijk nooit opgericht vanwege de macht... of het krijgen van de macht. Die is opgericht om inderdaad iedere keer die verbinding te leggen... tussen geloof en politiek. Wat betekent mijn geloof voor de vragen van deze tijd? En ik denk dat ons uh, systeem van, represent, uh, van, van ons partijstelsel veel ruimte geeft... om vanuit je diepste overtuiging inderdaad betrokken te zijn op, op de politiek om betrokken te zijn op die samenleving en iedere keer die verbinding te leggen dus het zou um, jammer zijn om die mogelijkheid nu af te snijden en zeggen van nou daar gaan we niet meer aan doen ik vraag me ook af of moslims daar niet aan mee zouden willen doen ik, bedoel, ik ben daar geen, geen voorstander van u zei de Christen is daar voorstander van uh, die vrijheid is er ja. maar, je, maar je ziet natuurlijk nu ook in het Midden-Oosten dat de relatie tussen religie en politiek uh, ook in de vorm van islamitische partijen volop uh, actueel is dus ook daar zie je de behoefte om op basis van je diepste overtuiging politiek te bedrijven, zie je die behoefte ook? Meneer ja. Haring, die behoefte is er dus wel degelijk, zegt het Jan Zegers. Nou, die, die zie ik in Nederland althans nog niet. He, en en voor, voor zover daartoe pogingen zijn ondernomen door moslims, is dat mislukt. Um, ik heb zelf de indruk dat moslims in Nederland... daar dus helemaal niet zoveel behoefte aan hebben. En nogmaals, ik, ik vind het uitstekend... als de ChristenUnie dat uh, doet. En die hebben daar ook... Uh, laten we zeggen, uh, uh, historische argumenten voor. Maar uh, ik vind het van belang... om erop te wijzen dat in de huidige... politieke situatie er niet meer langs die lijnen... wordt geredeneerd. Dus als de ChristenUnie... zegt, er is ruimte voor ons... om dit te blijven doen en we denken dat het belangrijk is... om dit te doen vanuit de marge. Nou, dan vind ik dat prima. Maar... ik vind het, uh, ik vind het zeg maar maar een beetje buiten de realiteit... om te verwachten dat andere groepen in de mm. Nederlandse samenleving... zich net zo gaan organiseren. Ja, met eh, permissie. Maar dit is, dit is uh, een beetje flauwkul om te zeggen... Van, dit is een marginaal verschijnsel. Um, uh, de ChristenUnie heeft inderdaad een bescheiden positie... maar is wel in staat om um, honderden mensen de politiek in te krijgen... en inderdaad ja. uh, op een plek te zetten... Ja. waar ze daar constant mee bezig kunnen zijn. En ja. dat is een tamelijk succesvol project. Plus, ik denk dat we iets gaan verliezen als we dat niet meer in de vorm van bijvoorbeeld een conventionele partij... als we niet meer geloof en politiek met elkaar eh, verbinden. Ja. De conventionele partijen onttrekken zich op een prettige manier... aan de tegenstelling tussen links en rechts. Hè. U zegt, ja. Nou ja, mensen kiezen ofwel links ofwel rechts. Mm -hmm. En dat is toch wel het interessante van christelijke partijen... dat die zich eh, onttrekken aan dat schema. Doordat zij zeggen van, ja, maar wij hebben de focus op de samenleving. Wij geven primair de verantwoordelijkheid aan, aan burgers. En dat is een andere aanpak dan rechts die kijkt naar de markt... en links die kijkt naar de overheid. Dus alleen ja. ook daarom al denk ik dat dit... Het hele project van confessionele partijen ontzettend belangrijk is om ja. uh, vol te houden. Ja, meneer Haring, dat is een duidelijk verlangen bij Gert-Jan Is ja. het ook realistisch? Nou oh ja, dat, dat, dat vraag ik mij dus af. Vooral als ik ook om me heen zie. En uh, ik denk dan vooral laat me zeggen, aan de studentengeneratie waar ik mee te maken heb uh, via mijn werk. Um, dat natuurlijk veel mensen uit die orthodoxe kring steeds meer gevarieerder gaan stemmen. Hè? Ik kom zelf uh, uit, uit een kerkelijk milieu waarin iedereen vroeger op een christelijke partij stemde. Zelfs op één uh, hele specifieke. Um, maar ik zie dat ook in die gemeenschap uh, daar grotere variatie optreedt. En als ik zie natuurlijk hoe mensen in de samenleving... zich uh, organiseren en contacten leggen... dan gaat dat op een hele andere manier dan via de organisatiestructuur... die nu nog steeds in de politieke partijen aanwezig is... en waar overigens de meeste politieke partijen klagen... over het gebrek aan betrokkenheid van de leden. Ja, laatste ja. woord voor gert Ja, maar dat is wel de situatie van voor 1960 inderdaad... toen we een verzeilde saam, uh, samenleving hadden. Ik merk ja. inderdaad een jongere generatie die niet bijvoorbeeld zegt van ik ben christen, dus ik ga naar de ChristenUnie. Nee. Maar wij hadden twee weken geleden, en dat was eigenlijk de hele aanleiding van dit debat... hadden wij een studentenbijeenkomst in de Eerste Kamer. 75 studenten zitten daar, stellen kritische vragen, maar staan zeer open voor het verhaal... om ook in partijverband iedere keer die, die link te leggen tussen geloof en politiek. Ja. En als we die partij niet hebben, dan hebben we dat gesprek ook niet. En daarom is mij zoveel uh, aangelegen. Niet om, kost wat het kost, het clubje overeind te houden, maar om iedere keer de verbinding te kunnen leggen tussen geloof en politiek. Oké, okay, Helder, we zullen gewoon zien wie de gelijk krijgt van jullie. Over twintig jaar kunnen we het weten. Hartelijk dank, Gert-Jan Segers... en George Haring van het Nederlands Centrum voor Protestantisme. Dit is de dag, komt aan het einde voor vandaag. Ik verwijs u nog even naar onze website. Dit is de dag.nu. Nu, daar kunt u later op de dag allerlei gesprekken teruglezen of meer informatie vinden. Uh, na half vier, na het nieuws van half vier, gaan we luisteren naar uh, de Villa VPRO met Ellis de Bruin. Ellis, goedemiddag. Goedemiddag vanuit de studio in Den Haag. Ja. Het is hier recess, maar toch lopen hier nog heel veel Kamerleden rond. Ze zijn een beetje op campagne, komen terug voor fractievergaderingen. En er wordt hier natuurlijk ook gedemonstreerd, want dat gaat allemaal door. Zo'n uh, 50 tot 70 mensen demonstreren. Uh, hier voor de Tweede Kamer, tegen het bewind van de libische leider Gaddafi. Een van hen, dat is een oud piloot die een aantal jaar geleden is gevlucht. Die hebben we zometeen hier in de uitzending. En nog veel, veel meer. We praten natuurlijk ook uitgebreid over de politiek... en over de campagnes die zijn gestart en op volle toeren zijn. Dat allemaal zometeen in Villa V. Maar eerst gaan we even luisteren naar het laatste nieuws. Vandaag gelezen door Renate Evers. Radio 1, het NOS-journaal. De vier Amerikanen die vrijdag werden overvallen door Somalische piraten zijn waarschijnlijk doodgeschoten. Amerikaanse media melden zojuist dat de twee echtparen op het zeiljacht werden neergeschoten, terwijl de Amerikaanse marine hen probeerde te bevrijden. Het Centraal Planbureau is positief over de economische groei, het begrotingstekort en de werkloosheid. Die ontwikkelen zich iets beter dan was geraamd. Het CPB verwacht voor dit jaar een economische groei van 1,75 procent. Wel zal de koopkracht iets meer dalen dan verwacht. De brand bij een chemisch opslagbedrijf in Amsterdam veroorzaakt een dikke rookwolk die in de richting van Heemskerk en Beverwijk trekt. Mensen die de rook kunnen ruiken of zien wordt aangeraden de ramen en deuren dicht te houden. De brand woedt in een loods met rubber en cacao. En vanaf vliegbasis Eindhoven is een transportvliegtuig... naar Libië vertrokken om Nederlanders te evacueren. Het vliegtuig stond sinds gisteravond klaar... en kreeg aan het begin van de middag toestemming... om te landen in de Libische hoofdstad Tripoli. En tot zover het nieuws van dit moment. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Door een ongeluk veel vertraging op de A4 naar Den Haag... daar staat is in zijn hoogmaat de Leidsendam 13 kilometer. Bij Leidsendam is de rechterreis ook afgesloten... Als u nog in de regio Amsterdam rijdt... kunt u het beste bij de Burgerveen omrijden... Uh, via Leidstendam uh, en Wassenaar over de A44. Wel staat op de A44 tussen Leiden-Wassenaar een file van 4 kilometer. Op de A20 naar Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer ligt de olie op de weg. En daardoor is bij Nieuwekerk aan de IJssel de rechterrijst ook afgesloten. En nog een korte file door een ongeluk op de A58. Bergen op Breda. Breda staat voor in Prinsenveel 2 kilometer. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Alice de Bruin. Hele middag. twee minuten over half vier. U luistert naar Villa VPRO. Vandaag vanuit de studio in Den Haag. Het is hier reces, maar dat betekent niet dat er helemaal niets gebeurt. Er zijn Kamerleden, die hebben fractievergaderingen... en ze zijn uitgevlogen om campagne te, uh, te voeren. Want dat is natuurlijk allemaal aan de hand nu... in verband met die Provinciale Statenverkiezingen volgende week. En hoe doe je dat nou eigenlijk, campagne voeren? Daarover praat ik zo meteen met Nico Kofferman. Hij is eerste Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. En met Jack de Vries, hij is voormalig kamerlid campagneleider van het CDA, natuurlijk ook voormalig staatssecretaris van Defensie, en heeft nu een communicatiebureau en zij weten er alles van. En we gaan eens even kijken hoe de heren en dames het ervan afbrengen. Dat allemaal zometeen. Dit is Radio 1 Villa VPRO. Maar eerst gaan we praten over Libië. Want hier buiten het gebouw van de Tweede Kamer... zijn ongeveer 50 tot 70 mensen aan het demonstreren... tegen het bewind van de Libische leider Gaddafi. En uh, een van die uh, protestanten, die hebben wij hier naar binnen gesleept... zou ik bijna willen zeggen. Dat is uh, Ahmed Vitori. Uh, u bent uh, 16 jaar geleden naar Nederland gevlucht om uh, politieke redenen. U was uh, piloot bij de luchtmacht... En u heeft ook heel veel contact gehad de afgelopen dagen met piloten in Libië. Dat is klopt, ja. En wat was hun verhaal? Wat heeft u gehoord? Ja, ik heb uh, gehoord veel dingen over Libië. Nou, zeg maar, Libië is een uh, oorloggebied. Uh, Alle Libië. Het begint van de oost van Libië. En uh, als een pilot, ik heb veel uh, gecommuniceerd met. de... Uh, onze zeg maar, brothers and friends en my familie ook. Het is uh, completely uh, zeg maar, in, uh, door de mensen op de straat en het is uh, allemaal verkeerd. Uh, er is een ik bedoel, het is een oorlog. Het is een oorlog, het is een echte oorlog. Ja, dat, dat is wat u hoort van uw, uw vrienden, uw zusters, zegt u. Dat er oorlog is. Wat, u spreekt ook met, met piloten, hè? met ja, oud-piloten. Ja, wat ja. zeggen zij u? Uh, Ze zeggen, uh, zeg maar, bar of friends van, van ons. En de, uh, zeg maar een totaal van de oosten van ons land is uh, bijna 17 uh, piloot Is uh, gemoord, uh, dood door de regering. Vermoord, maar, 17 verloor, piloten, zegt ja, u, zijn bedoel, vermoord ja. door de regering ja, want uh, ze ze ze uh, refuseert, ze ze uh, zeg maar uh, ze ze hebben een order, een militair order om te bombing onze mensen. En ze refused dat. En dus, uh, uh, normaal als militair ze killing bij de wapen uh, ja. gelijk. Ja, u zegt eigenlijk, zij kregen de opdracht, deze uh, piloten... Yeah. om de mensen te bombarderen. De mensen yeah. in de straten die aan het actievoeren waren. En u zegt, van dat hebben ze geweigerd. En toen zijn ze neergeschoten. Ja, dat is klopt. En de verschillende piloten, zeg maar, vechten voor Mirage... en de andere voor helikopters... en uh, de verschillende uh, type uh, vliegtuigen, zeg maar. Ja, en, en bent u er zeker van dat die informatie klopt? Ja, dat uh, ben ik zeker. En uh, vier uh, lichamen zijn uh, gisteren in Benghazi in, uh, begraven. Uh, want nou is over, is met de mensen. En er is niet meer regering daar, er is niks. Maar tot uh, die moment zeg maar, is het allemaal upside down. Het is uh, niet een uh, normal life Maar tot nu mensen, ze proberen te cover wat is geboren met hen. Maar aan de andere kant, in de west van de land, is anderen completely. Ja, wat is er in het westen van het land aan de hand? Dan? In het westen van het land, tot vandaag, tot 10 uur voor, ik kwam hier. En het is allemaal, zeg maar, dit doet de mensen, zeg maar, de lichamelijk. Het is op de straat, niemand kan krijgen. Als je gaat bouwen over je huis, eh, er zijn eh, sommige mensen boven van de regering, zeg maar. En boven, ze zeggen, wat bedoelt u dan, sommige mensen boven? In die gebouwen, zeg maar. En, alle mensen, als je je uh, hoofd van de raam een little bit bout, en ze schieten jou. Ja, dus u zegt eigenlijk mensen, uh, daar is een hele andere situatie in het westen van ja, het land. Het mensen die, die zitten in gebouwen, proberen het hoofd naar buiten te steken of de straat op te gaan, en worden dan door mensen van de regering neergeschoten. Ja, en die, die mensen eigenlijk ze zijn niet-Libië mensen. Wie, wie zijn niet, niet de Libië-mensen? Nee, nee die, die mensen zijn schieting. Die onze mensen, zeg maar. Het is allemaal Afrikaans. Weet u dat we hebben zeg maar, de Libyen, zeg maar in Tripoli we hebben 2 bijna 2 miljoen. Dat is de public, zeg maar. Maar we hebben ook uh, uh, nog 2 of 3 miljoen van Afrikaanse landen. Ze zijn unlegally. En ze hebben geen werk, ze, ze hebben geen geld. Dus ze gebruiken het bij de regering. Ja, zeg maar, dus nou. u zegt er wonen behalve de Libiërs in Libië, wonen er ook heel veel Afrikanen. 3 miljoen. En u zegt, die worden nu een beetje voor het karretje gespannen van de regering en schieten nu op de Libiërs? Ja, en ze betalen voor, alle, uh, voor iedereen, zeg maar, als ze nemen iemand van de, de straat ze betalen voor hem elke uur uh, 1.500 dollar om te schieten mensen. En ze geven hem een militair adres, zeg maar, en de, de wapen om te vermoorden Libiërs mensen op de straat. Ja, dus die Afrikanen verdienen daar geld aan, zegt ja, u? Ja, dat is klopt. Ja. Vreselijk. U heeft tranen in uw ogen, maar dit is vreselijk om te moeten ontdekken. Nee, het is moeilijk om te maar Om je voor te stellen. Ja, maar het is geboren nu. En ik ben zeker 100% dat is geboren nu in Libië, zeg maar. En het was geboren in Saudi, zoiets, in de is van, zeg maar. Ik kom uit Benghazi, Ik staat in Benghazi. Waar begint daar? De, de, de, de onze zeg maar, revolution uh, tegen die, die leider en hij zegt ik ben niet de leider Gaddafi zegt altijd ik ben niet de president ik ben leider ik ben niet de leider ofzo. maar hij controleert alle machten en him hem alleen dus hij, hij doet wat hij wil en toen de mensen ze probeerden te bewegen dus uh, ze heeft hij he, he wel vermoord al de libyan mensen weet u wat en dat uh, nou is wat we zien tot tot nu is bijna uh, 500 of uh, 550 mensen zijn ja zijn die berichten krijgen in, in, we ook naar buiten ja, want wat u staat hier nu buiten met een aantal uh, landgenoten. Wat, waarom staat u hier nu? Wat wilt u? Ja, we willen alleen de, de, zeg maar, we wonen hier in Nederland, we respecten Nederland en uh, we doen uh, great respect voor uh, Nederland, voor de mensen, voor de regering. Mm -hmm. Dus we, we, we willen voor ons to hear in onze voice dat we zijn in Isidere mensen. En daarom we zijn hier. Eigenlijk is onze land, zeg maar, economie moet uh, beter en uh, we hebben en we hebben olie, we hebben alles. Maar de Olympiën mensen ze zijn arme, daarom zijn ze gevlucht in verschillende landen, land. Ja, en daarom bent u ook ooit gevlucht ja. omdat u om politieke redenen weg moest uit het land. Ja. Mag ik u heel erg danken en succes wensen met de demonstratie hier buiten en ook uh, met uw land? En ik, ik, ik hoop dat u ooit terug kan. Dat wilt u waarschijnlijk. Of niet? Zeker, zeker dat wil ik. Ja. Zeker dat wil ik, mevrouw. Hartstikke bedankt voor alles. Ja, nou, niks te danken. U ook bedankt. Oké, okay, dank u. Goed, is het inmiddels uh, negen minuten over half vier geworden. Ja, je wordt er eigenlijk stil van. En misschien wordt u ook wel stil van het volgende... waar u nu naar kunt gaan luisteren. Daar kunt u oren voor spitsen. Het is een, uh, een radiosprookje en het duurt slechts één minuut. Pst, één minuut. Eén keer heb ik het gewoon live meegemaakt. En het was precies zo als je een, een, een tube tandpasta zou, daarop zou drukken. Dan komt zo'n perfecte sliert uit. Maar dan geel. Ik had, oi, oi, oi. ik had nooit gedacht dat ik poep zo spannend zou vinden. Want eigenlijk voordat we een kind kregen dacht ik... Oh god, die luiers uh, wisselen en zo wat vies. Uh, en dan uh, bleek dat ik helemaal geobsedeerd werd door haar poep. Nu maakt ze een heel andere soort poep. Nu is het... Uh, Keutels, maar bijna als een soort konijn of een hert. En het begint een beetje te lijken op grote mensenpoep. En toch ruik ik het gewoon om te kijken van hoe ze zich voelt. Het is liefde. <laughs> Opeens uh, ben je zelfs verliefd op de poep dat je kindje maakt. Oeh, wat is er? Hé, hey, ben je moe? Een minuut van Jennifer Patterson was dit. En als u meer verhalen wilt horen, dan kan dat. Ga dan naar de website vpro.nl en dan slash één minuut. Ja, u luistert naar Villa VPRO. We zitten vandaag in Den Haag, in Politiek Den Haag, om het zo maar te zeggen. In een studio op het Binnenhof, waar dus wordt gedemonstreerd door mensen tegen het beleid van Gaddafi. Daar heeft u er net eentje van kunnen horen. En dan ga je gewoon over naar de Nederlandse politiek. En misschien is dat dan wel gelijk heel saai, of niet? Nico Kofferman van de Partij van heel voor heel de Dieren. Nou ja, nee, ik, ik, denk dat het, ik denk dat het in samenhang te bekijken is ook. Heel veel mensen zeggen, ja, maar de wereld staat in brand en dit is allemaal heel klein. Maar er is natuurlijk een enorme samenhang tussen al die gebeurtenissen. Ja, want? Nou ja, bijvoorbeeld dat er vandaag bekend werd dat er in 2020 50 miljoen klimaatvluchtelingen verwacht worden. Er zijn enorme voedselopstanden die ook ten grondslag liggen aan die, aan die onrust in Afrika. Um, ja, dat daar hebben wij ook invloed op. Ja, dus alles heeft met alles te maken? Ja, zeker. ja, U hoorde al even Jack de Vries, voormalig campagneleider van het CDA... voormalig staatssecretaris van Defensie en heeft nu een communicatiebureau. Uh, ja, jullie zaten een beetje door elkaar heen, want wat, wat zei u erover? Van, van... Nou ja, ik, ik, ik zei wel, het uh, is natuurlijk terecht wat de heer Kofferman zegt... over de internationale problematiek, maar ik zei inderdaad... het maakt het wel erg betrekkelijk. Inderdaad, op het moment dat je ziet wat er allemaal gebeurt in het Midden-Oosten en hoe mensen daar echt enorm ja, op leven en dood strijden voor democratie... dan heb je wel het gevoel, we zijn buitengewoon bevoorrecht in Nederland. En we hebben soms hele discussies en hele debatten... Uh, in ons welvarende landje, uh, ja, die dan maar schril afsteken... Uh, bij ja, die grote zaken die daar nu spelen. Dat ja. maakt wel bescheiden, vind ja. ik. Maar we gaan het er toch over hebben, over die Nederlandse politiek. Omdat er volgende week natuurlijk die uh, verkiezingen zijn. De provinciale statenverkiezingen. Uh, ja, de campagnes uh, die zijn uh, begonnen. En we hebben u uitgenodigd, uh, en dan kijk ik even naar Nico Kofferman... Uh, Eerste Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Ook omdat u vroeger in de reclame zat. Ja. En u zat vroeger ook bij een andere partij. Ja. De Socialistische Partij. U bent de man van de tomaat. Ja. Heeft u verzonnen. U heeft ook verzonnen, uh, kiest. Tegen stem SP, stem voor stem SP of zoiets, al dat soort kreten. Ja. U vindt het vast heel vervelend om daar elke keer weer mee geconfronteerd nee, hoor, te worden of, of niet? niet. Nee, nee? Ik, nee, ik ben er erg trots op. Uh, ik vind het geweldig om bij die campagne van, van 0 tot 26 zetels uh, betrokken geweest te zijn. En uh, ik heb nog heel veel goede vrienden bij de SP. Dus. Uh, ja. Ja, hoor. Maar toen dacht u dat, het is tijd voor wat anders. Nou, dat was het niet zozeer. Maar um, een aantal andere vrienden van mij hadden de Partij voor de Dieren opgericht. En dat was een oud idee van mij. Zij hebben het gedaan, maar het was een oud idee van mij. En toen ze gekozen waren, zeiden ze... Ja, maar nou verwachten we wel dat je ons ook even verder gaat helpen. Dus toen was er een beetje een loyaliteitsconflict. En toen had ik toch het idee dat de Partij voor de Dieren... mijn steun harder nodig had dan de SP op dat moment. Ja, en inmiddels uh, bent u dus senator voor die partij uh, ja. geworden. Uh, maar als we toch kijken even naar wat u voor de SP ook deed... beschouwt u dat wel als een van uw hoogtepunten, zeg maar... Ja, in zeker. uw carrière als uh, strateg? <tus> zeker. Maar het was voor de SP heel erg moeilijk. Ze probeerden al twintig jaar om in de, in de Kamer te komen. En dat lukte niet. En ze waren op een moment aangeland dat hun eigen achterban... in veel gevallen geen SP meer stemde. Dus die zeiden, laten we kok stemmen om Lubbers eruit te houden. En er moest dus iets gebeuren voor die partij... om uh, um, um, ja, daar verandering in te brengen. En toen hebben ze een aantal mensen van buiten geraadpleegd. En uh, ja, we hebben toen tegen ze gezegd... je zal het perspectief moeten kantelen... omdat de geloofwaardigheid van je boodschap niet zo groot is, dat heeft niet te maken met het feit... dat er niet genoeg mensen zijn die sympathie voor die boodschap hebben. Maar met nul zetels kan je er weinig van waarmaken. Dus dat betekent dat je, laten we zeggen... de eerste hobbel, uh, de kiesdrempel... moet nemen met een andere strategie. Ja, en die strategie was Dat dus... was het tomaat en het stem -tegen -thema. Ja. En had u ja. ooit bedacht dat dat zo goed zou aanslaan? Want dat verzin je ook maar ergens uh, misschien wel onder de douche of zo. Ik weet niet hoe dat gaat. Hoe gaat dat in het hoofd van een stratege? Ja, nou... <kijkt> Kijk, het, het was duidelijk. Ik, ik, ik heb in, in het verleden voor voor non-profit-organisaties heel veel gekantelde communicatie toegepast. Dus, gekantelde communicatie? Ja, dus proberen het perspectief te, te veranderen zonder dat je de propositie verandert. Dus de propositie intact laten, maar het perspectief van waaruit je naar kijkt um, veranderen. En dat was bij de SP, um, ja, waren ze zeer aan toe. Dus, dus ik kon me wel voorstellen dat het zou gaan werken. En uh, het grappige is ook dat je ziet dat er een aantal vanzelfsprekendheden optreden. Bijvoorbeeld de reacties van andere partijen die zeggen... ja, die partij is overal tegen, want ze zeggen het zelf, hè, dus de tegenpartij. En toen hebben ze het perspectief teruggekanteld. Uh, dus waar ze bijvoorbeeld eerst zei, monarchie stemt tegen... hebben ze vervolgens uh, uh, daarvan gemaakt... Kies je eigen koningstem voor. Dus, dus inhoudelijk exact dezelfde campagne... maar het perspectief is gekanteld. Ja. Even naar uh, Jack de Vries, die dan uh, campagneleider van het CDA was. Nou, Nico Kofferman is heel erg trots op de tomaat. Waar bent u eigenlijk trots op als u terugkijkt op die periode... Onder balkenende, hè? want dat was met al die kabinetten balkenende. Ja, ik, ik heb heel veel campagnes uh, intensief meegemaakt vanaf 1994. Uh, dus ook hè, daarvoor al dieptepunten bij het CDA meegemaakt. Kijk, de campagne van 2006 daar was ik echt zelf helemaal uh, verantwoordelijk voor. Dat is natuurlijk toch heel mooi om die uitdaging dan een keer aan te kunnen gaan. En uh, ja, we kwamen natuurlijk vanuit een achterstandspositie enorm verloren... bij de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, bos die toen omgerekend op 60 kamerzetels stond. Dus nou, het was echt een uphill fight, zoals dat uh, zo mooi heet. En ja, die uitslag in 2006, waarin het CDA weer helemaal terug was... en toch weer de grootste partij werd. Ja, dat, dat, dat was voor mij wel een, wel een hoogtepunt in mijn campagne. -ervaar. Ja, en, en wat was dan de kracht van die campagne? Ik bedoel, noemt u ook eens iets concreets zoals die tomaat? Nou ja, wat je, wat je natuurlijk nu heel veel ziet... je hebt weliswaar veel partijen in Nederland... maar toch in onze mediacratie proberen partijen daar een tweestrijd uh, van te maken. En dan frame je dat het toch eigenlijk maar om twee partijen gaat. Wie wordt, wordt de grootste? Nou, dat was in 2003 succesvol gelukt... Bosbalken en in 2006 uh, lukte dat weer. En daar zie je natuurlijk iets, iets dubbels in. Hè. In 2003 riep de VVD ons op van kies voor de verkiezingen voor, uh, voor de VVD. Nou, Dat paste eigenlijk niet in de traditie van, uh, van het CDA. We hebben dat toen uiteindelijk toch uh, gedaan. En de VVD die dat gevraagd had, was daar eigenlijk natuurlijk niet blij mee. Want daardoor zakte zij wat weg in het nieuws. De Partij van Houders sprak er schande van. Maar was er blij mee, want dan trek je alle media-aandacht naar mm. je toe. He, je hebt dan ook gezien dat ja, partijen eh, SP, GroenLinks, eh, VVD aan onze kant... hebben het dan lastiger om de kiezer te bereiken. Want dan ja, gaan kiezers zich identificeren met die tweestrijd... en worden dat eh, de grootste partijen. En ja, ja. Daar is het voor de Partij van Arbeid natuurlijk in 2010 eh, misgegaan. Mm. He, Cohen was natuurlijk perfect getaskt voor een tweestrijd met Wilders. He, als ja, maar van dat de... gebeurde uiteindelijk niet. En hij heeft zich laten verleiden tot een tweestrijd... met, uh, met Mark Rutte op een sociaal-economisch thema. Dus maar hij, hij ging waar zijn niet wedstrijd. Het beste in was. Nee, hij ging een wedstrijd spelen die niet te zijn er was. Nee. Laten we even kijken naar de campagnes nu... over de provinciale statenverkiezingen. Uh, ja, door velen als enorm saai betiteld. Er wordt van alles geroepen over die debat op televisie. Ik weet niet hoe jullie daarover denken. Uh, is het inderdaad saai tot nog toe, Nico Kofferman? Nou ja, het is heel slecht georganiseerd. Het loopt allemaal door elkaar heen. Dus bij het ene debat zie je, of je ziet het bij één en hetzelfde debat, fractievoorzitter uit de Tweede Kamer, uit de Eerste Kamer, ja. gaat het nou wel of niet over provinciale thema's. Nou, dan wordt er eens een, een provinciaal thema tussendoor gegooid. Dat maakt het voor kiezers eigenlijk alleen maar onaantrekkelijker. En kiezers hebben al het gevoel, daar in Den Haag hebben ze het over dingen die mij niet interesseren of, of die mij niet raken. Nou, dat, dat werk je erg in de hand op deze manier. Het rare is ook dat, laten we zeggen... als je het al wil hebben over de rol van de Eerste Kamer... die achter die Provinciale Staten hangt... dan zou je dus moeten kijken naar de dingen die in de Eerste Kamer te gebeuren staan. En dan moet je gaan kijken naar de fracties die de sleutel in handen hebben... om de padstelling tussen het linker- en het rechterblok te doorbreken. Nou, die komen helemaal niet in, niet in beeld. Dat is niet handig. Dus het is, het is uh, erg voorspelbaar allemaal. En je ziet ook dat nou ja, de partijen... Uh, ja, die hebben ook niet zulke charismatische uh, sprekers op dit moment. Welke dan, noemen ze dat? Nou, ja, Brinkman en... Uh, uh, en onze vriend van de VVD, ja, dat, dat zijn allemaal hele aardige mensen... maar het zijn niet hele bevlogen, charismatische uh, politici. Het is een beetje oude politiek, wordt ook wel gezegd? Nou ja, zo komt het in ieder geval over. Ja, even ja. Naar, naar Jack de Vries van het CDA. Ja, wie heeft dat... U bent daar niet meer, hè? U had nooit met Brinkman aangekomen, of wel? Oh, zeker wel. Want kijk, je, je zoekt iemand om een goede lijsttrekker te zijn voor de Eerste Kamer. Maar het is oude politiek, wordt gezegd. Nee, het, het zijn mensen die inderdaad uit een andere politieke traditie stammen. Maar en, dat, eh, dat, toen dat spreekt minder... niet meer aan nu. Nee, maar uiteindelijk gaat het niet zozeer om... Uh, spreekt het wel of niet aan in de campagne. Dat kan voor de campagne lastig zijn, dat herken ik wel. Maar is het een goede persoon om leiding te geven aan een Eerste Kamerfractie? En uh, dat ja, ben ik het niet uh, uh, uh, de, de rol van de Eerste Kamer en de onderwerpen die daar echt aan de orde komen... die komen in die debatten niet aan de orde. En ja, als je Hermans en Brinkman zet in een debat... met allemaal fractieleiders uit de Tweede Kamer... die He, zelffles, he, ja. Iedere dag daarmee bezig zijn. Dan, dan, dan speel je een ongelijke wedstrijd. Dat, dat... dat had zo'n stratege van het CDA dan nooit moeten accepteren? Nou ja, er is natuurlijk achter de schermen, zoals dat altijd gaat in die debatten, flink, flink onderhandeld. En er is vanuit VVD en CDA gezegd van ja, het zijn provinciale statenverkiezingen. Uh, dus dan komen de lijsttrekkers van, uh, van de Eerste Kamer. Ja, andere partijen doen dan, dan niet in mee. We hebben wel één debat gehad waar ze dan wel waren. Ja. Maar daar had. En ik wil ook weer gelijk. Kijk, er wordt nu veel gesproken over de meerderheid in de Eerste Kamer, die heel erg van belang is. Daar spelen dus kleine partijen een enorme bepalende ja. rol in wat ze gaan doen. Neem, kijk bijvoorbeeld naar de rol van de FGP, nu in ja. de Tweede Kamer ten opzichte van, van deze coalitie. Ja. Dat wordt dus heel bepalend. Iedereen zegt, oh, we halen geen meerderheid. van ja, maar wat doen die twee, drie, vier zetels van de kleine christelijke partijen. En daar hoor je niemand over. En, daar hoor je niemand over. en nee, die mensen nou ja. worden ook niet gevraagd... Er zit een wat kleine nou partij naast u. Nou, heel, maar, heel vreemd. Dat, dat, is, dat is één ding, die, die kleine partijen. Maar het is ook zo dat bijvoorbeeld... Um, toen, toen het kabinet aantrad... toen waren de berichten uit de media... van nou dat, kijken of het één of twee maanden gaat houden. Nou, um, nu wordt er gezegd... nee, het is bepalend of ze in de Eerste Kamer... wel of geen meerderheid gaan halen. Is dat nog steeds die tijdelijkheid van van dit kabinet, want we hebben natuurlijk wel te maken... met een Eerste Kamer die voor vier jaar gekozen wordt. Dus op het moment dat daar een meerderheid uh, komt van CDA, PVW, uh, VVD... betekent dat er vier jaar lang geen ander kabinet te form formeren is. Nou, dat, daar hoor je niemand over. Dus zelfs als dit kabinet strandt, betekent dat uh, voor de toekomst... voor de komende drie jaar is dat heel bepalend. Daar heb ik nog helemaal niks nee. over in de media gehoord of gelezen. Nou, en, en als we dan kijken van naar die verschillende campagnes... wie springt er dan uit volgens jullie op dit moment... Ja, ik vind dat de SP een hele goede campagne voert op dit moment. En, en wat is er zo goed aan? Dat ze uh, heel goed gebruik maken van virtuele media. Dus uh, ja, dat ze met filmpjes weer bij mensen uh, op de mat ploffen... die mensen door gaan sturen. En um, ik denk dat het ook, ook belangrijk is dat ze... Um, Laten we zeggen, dat ze inzichtelijk maken... Ik, uh, ja, wat, wat het probleem dan van, van het beleid is volgens hun... Hè? Want uh, uh, ja, in de discussie nu is het, is het zo'n troebele discussie... dat kiezers daar geen kant mee uit kunnen nee, dus, je dus je moet een duidelijke het boodschap maken, hebben. Juist helder maken. Ja. Is dat voor kiezers prettig? Ja, nou zag ik ook een filmpje uh, wat op het internet circuleert... van de Partij van de Arbeid. En die zegt in 2010 zijn er drie dingen misgegaan. Uh, dat is geloof ik het WK voetbal. Uh, wat zeiden ze nou nog meer? Ik heb het nog ergens opgezocht. Want Dat kan ik nu natuurlijk nu niet... Oh ja, Sven Kramer uh, die, die, die, die uh, ging de verkeerde kant op. En uh, we kregen een rechtskabinet. Dat was een heel mooi filmpje met een dreigend muziekje eronder. Dat leek me ook een goede boodschap op. Heeft u hem niet gezien, meneer De Vries? Ik heb, ik heb dat filmpje niet, uh, niet gezien. Maar wat de SP, denk ik, beter doet dan de Partij van de Arbeid... de SP heeft heel nadrukkelijk voor ogen... waar zijn onze kiezers uh, naartoe gegaan... of waar kunnen ze van terughalen. Dus die voeren enerzijds toch ook wel een campagne uh, om zich te onderscheiden... ten opzichte van de Partij van de Arbeid, maar nadrukkelijk ook ten opzichte van de PVV. Hè, dus ze zijn heel modern in hun campagne voeren, Maar ook dat pamflet waar ze meegekomen zijn... waarin ze zeg maar de beloftes van de PVV ja. op een rijtje zetten Omdat, die gebroken ja. uh, zouden ja. zijn. Rond sociale zekerheid, rond de AOW-leeftijd, uh, rond de marktwerking in het openbaar vervoer. Dus het is een moderne campagne. Maar je moet ook een duidelijke concurrent voor ogen ja. hebben waar je de stemmen... Vandaan wil halen. En, en daar zie je dat de SP veel duidelijker een keuze heeft gemaakt. Ja, de Partij van namelijk voert oppositie tegen het kabinet en hè, het moet eerlijker. Uh, maar waarom zij dan in die eerlijke boodschap beter zouden zijn van de, dan de SP? Ja, dat is heel dat erg... wordt de kiezer niet. Nee, dat is heel erg een Calimero-campagne. Calimero zei het ook altijd: van ja, nou ja, het is niet eerlijk. Hè? Het is ja. niet eerlijk. En daar, dat spreekt mensen niet aan. Dat is een constatering. Dat is met, met dat filmpje, ook, ik heb het niet gezien. Maar als dat filmpje zegt: er, er is van alles misgegaan in het verleden. Dan zeggen mensen, ja dat haalt je de koekoek. Dan zullen jullie zelf ook wel bij geweest zijn dan. Ja, dat was maar, natuurlijk ook zo. Ja, dat, ze hebben ook op de dus dat, dat heeft op geen enkele manier een belofte voor kiezers. Waarvan kiezers zeggen, nou oké, okay, als ik jou stem. Dan ga jij, naar de SP in dit geval. Ga jij protesteren namens mij ergens. Stemmen. Nou ja, dat is concreet. Ja, en ja. jij wilt dan dit en dat bereiken. Nou, dat, dat zit in de Partij van de Arbeid campagne niet. Dat is niet handig gedaan. Ook bijvoorbeeld de, de, de VVD campagne. Die, die hebben een geweldige campagne gevoerd uh, vorig jaar. Daar hebben ze ook een aantal professionals voor ingeschakeld. En het ziet er nu uit alsof ze zelf uh, aan het knutselen gegaan zijn. En nu hebben ze diezelfde vormgeving. Dan hebben ze affiches liever banen dan bomen. Nou, ik denk echt niet dat je daar mensen mee over de streep gaat trekken. Nee, dat is een domme campagne. Laten we het nog even over het CDA hebben, meneer De Vries. Want daar komt u vandaan. Uh, want u noemt allebei het SP als de grote winnaar, hè, die het heel goed doet. Uh, als je naar de peilingen kijkt, dat doet uw partij het heel erg slecht. Ja, nee, dat, dat, dat is helder. Wat is kijk, er mis met die campagne, volgens u? Nou ja, kijk, je hebt ook altijd te maken, wat ik zeg, met je concurrenten. Hè? En, uh, zoals nee, de VVD... nee, ja, maar de concurrenten, laten we het maar even over het CDA hebben. Ja, nee, niet nee, al nee, maar ik, je hebt heel veel partijen in Nederland, maar toch altijd wel een, een tweedeling uh, rechts-links. 75 zetels uh, over en weer. En je ziet natuurlijk waar het CDA in het verleden te maken had met een, met een zwakkere VVD en het dus beter in campagnes. Heb je nu te maken met een aantal zaken. Het CDA heeft het beeld van verwarring gekregen na het congres. Vertrek van partijvoorzitter, partijleider, noem maar op. Er is nog geen nieuwe partijleider gekozen. Dus je hebt in een campagne ook een helder gezicht uh, uh, En die nodig. is er niet, hè? Nee. Uh, ja, de facto is dat Maxime Verhagen. Maar dat is natuurlijk geen gekozen nee. partijleider binnen het CDA. Uh, en je hebt natuurlijk de uitdaging om je te onderscheiden binnen dat kabinet ten opzichte van de VVD en de VVD heeft natuurlijk wel ook de premier in haar geleden. Dus heeft daarmee een sterkere hm. uh, marktpositie... en een sterker gevoel ook van waar, uh, waar de VVD voor maar goed, staat. Maar u was de spindokter vroeger van het CDA. U was de campagneleider. U heeft daar heel veel verstand van. Als u daar met uw communicatieoog naar kijkt... en ook nog een beetje als spindokter... Wat, wat zou u dan doen als CDA zijnde... Nou, om die verkiezingen misschien toch nog uh, beter te laten aflopen? Nou, ik vind dat je echt uh, van een, een nadeel een voordeel kunt, kunt maken. En dat vind ik niet alleen het vanwege, zo een van, vanwege de communicatie... maar ook omdat ik dat inhoudelijk vind. Ja. Kijk, het... het het feit dat het CDA in die discussie tot op het bot heeft gehad... over de, de participatie met de PVV. En het feit dat je daar uitgekomen bent. Maar dat geeft je ook een opdracht, maar ook een meerwaarde... dat je kritischer ten opzichte van de PVV kunt en mag staan... en moet staan dan de VVD. Ik vind ook dat... Brinkman, dat op dat punt uh, goed doet. He, die heeft heel duidelijk stelling durven nemen in de verschillende debatten over hoofddoekjes. Dat vind ik, uh, vind ik symboolpolitiek. Het gaat om wezenlijke zaken bij de integratie. Nou, dat soort punten. Waarbij ze van ja, wij zitten in dat kabinet. We steunen dat, dat economisch beleid. Maar we staan echt wel wat kritischer ten opzichte van de PVV dan de VVD. Ja, dat moet je onderscheidende positie uh, zijn. Maar kennelijk komt er een stevige Dus dan, dan ben je wel voor he? het stevige, we naar de economische, uh, stevige economische beleid. En. Uh, kritische ten opzichte van de PV. Nee. Maar het, en waarom, het, werkt om, om, niet. het werkt niet. Nee, omdat je natuurlijk te maken hebt, en daar hebben wij ook voordeel van gehad... in het, in het verleden, met beeldvorming. Ja. En als kiezers ergens ja. op afhaken... is het het gevoel van... Het, het, het, het loopt niet lekker bij een club. Ja. Mensen willen bij de winnaar horen. Ja. En als je moet kiezen tussen VVD en CDA... is de VVD nu... De, uh, uh, uh, het gevoel van de winnaar. Maar ik zeg... kijk ook naar de inhoud. Ben je voor hmm. dit economisch beleid? Maar wil je ook dat dit kabinet blijft? Ja, dan kun je het beste CDA stemmen, want... Dat nou, is voor de stabiliteit okay. wel het beste. Heel kort nog even, nou ja. uh, Kofferman, want we zijn aan het eind van de uitzending... Ja. al nog 20 seconden, heel snel. Oh, nou ja. in, in die zin win je ook geen campagne met een bepaald officie of met een bepaald filmpje. Je wint een campagne vanwege het sentiment dat er is... en het gebruik wat je daarvan maakt.